bureau wordt opgeheven? Nee. De hoofddirecteur onderzoek van het departement heeft aangekondigd dat hij samen met Dreesen met Balk komt praten. Over de opheffing? Dat heeft hij er niet bij gezegd, oh, maar... Dan is het dus niet zeker. Het zou kunnen. Wat zou jij dan gaan doen als we werden opgeheven? Niets. Ik ben al zo oud. Ik krijg wachtgeld tot mijn pensioen. En ik? Jij niet. Ik dacht dat je voor elk jaar...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 Was het zo'n tiran? Het was meer ironie, maar daarin kon hij wel verdomd scherp zijn. Hij heeft me ook nog aangeraden om nooit vrouwen aan te stellen. En hij had De Haan aangesteld. Daarom. Ja. Waren er zulke ruzies? Geweldige ruzies. Hoe ging dat dan? Ik ging fantastisch aan. Nee. Vertel eens. Ik zal dat nog wel eens vertellen. Herinner jij je Veerman nog? Dat was een mooie man. Was hij niet nog een keer op de Olympische Spelen uitgekomen? Ja, ook. Maar hij nam ook altijd lange middagpauzes.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 Ik geloof niet dat dat in onze commissie een punt is. Ik wil het nog wel eens met Balk overleggen. En je voorstel om mij door appel te laten opvolgen Ik vind het verveeld om het te zeggen, maar dat lijkt me nou helemaal niks. Omdat hij in de commissie de enige hoogleraar in ons vak is... Dat is natuurlijk wel zo, maar vertrouw hem niet. Dat ze buiten rust heten, maar ook. Hij is mij te glad. Ik heb u natuurlijk veel liever. <laughs> ja, nou mag maar me horen, antwoord, antwoord. Ik zal het vooral zeker nog even met Balk bespreken, maar ik kan me niet voorstellen dat er bezwaar tegen is.